Kees Groot met het NOS-journaal. Jos van Rij is naar eigen zeggen totaal perplex... door de twee jaar cel die hij vanmiddag tegen zich hoorde eisen. De Limburgse politicus houdt vol dat de aanklachten... van omkoping, verkiezingsfraude en witwassen onterecht zijn. Het OM heeft zich volgens hem schuldig gemaakt... aan leugens en verdraaiing van feiten. Als het aan justitie ligt, krijgt van Rij naast de celstraf... ook nog een verbod om de komende drie jaar... werkzaam te zijn bij de overheid. De politie is nog op zoek naar een horloge en de telefoon van de vermoorde zakenman Koen Everink. De voorwerpen zijn sinds zijn dood spoorloos. Het horloge is enkele tienduizenden euro's waard. Everink werd op 4 maart doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Hij bleek door messteken om het leven te zijn gebracht. De politie hield drie weken later de 29-jarige Mark de aan. Hij was de coach van tennisser Robin Haase en was bevriend met Everink. Vorig jaar vielen er meer doden door ongelukken bij spoorwegovergangen. Het waren er dertien. Een jaar eerder vielen er zeven doden. Het aantal ongelukken steeg met bijna 40 tot 32. De cijfers komen uit het jaarverslag van ProRail. Dat verklaart de stijging door gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. Zo proberen mensen steeds vaker nog even snel onder de gesloten spoorbomen door te komen. De Russische staatstelevisie heeft excuses aangeboden voor het lekken van een repetitiefilmpje van de Nederlandse songfestivaldeelnemer Douwe Bob. Het jurylid dat het filmpje op Facebook zette zal worden vervangen. De punten die ze gaf zullen worden geschrapt, dat heeft de organisatie van het festival gezegd. Douwe Bob doet vandaag mee aan de eerste voorronde. Als hij bij de beste tien komt gaat hij door naar de finale, zaterdag in Stockholm. Het weer, in het zuiden nog een enkele bui. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen in het noorden eerst nog bewolkt, later overal zon. Aan het eind van de dag ontstaan er ook weer nieuwe buien... met lokaal hagel en onweer. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos door een grondverzakking bij Everdingen... tussen Knoop het Oude Rijn en Afrit Everdingen. 8 kilometer file, de weg is weer vrij. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelervaar en Zweden en Hoogmale, 3 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. 5 kilometer tussen Knoop Lunetten en Knoop het Everdingen. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Ja, dit is het uh, tweede deel van de CFM in de avond. Uh, songfestival aflevering hier op CFM Zandvoort. Met allemaal gezellige zongfestival liedjes. En natuurlijk de liedjes die u wel bekend zijn bij ons. En uh, zometeen uh, hebben wij uh, niemand... Uh, Minder uh, dan uh, mensen in de uitzending. Uh, en uh, zometeen uh, gaan we zometeen sowieso interviews afnemen op CFM Zandvoort. Uh, we gaan uh, eerst naar het volgende plaatje luisteren. Dat is uh, wel een hele oude. Moet u maar luisteren. Hey, CFM in de avond live uh, met het Festival uitzending hier op uh, CFM in de avond live. Ja, nog drie dagen, we vertelden het net al, dan uh, zal de toppers in concert uh, plaatsvinden. Uh, en uh, ja, en, uh, dat uh, gaat natuurlijk weer een hele grote uh, show uh, worden. Met allerlei uh, bekende liedjes natuurlijk. Of uh, ook, uh, ja, ook allemaal bekende Artiesten die speciaal gaan daar ook uh, gaan optreden. Waaronder Big Black Ben, Beautiful en uh, nog vele andere. Dus uh, Advisser en Penny Diager zijn er ook bij, hoor, uh, zie ik net. Dus dat uh, wordt uh, gezellig bij de toppers en concert. Ga je ook naar de toppers? Laat het even weten, natuurlijk. 023 573 0393. Nogmaals 023 0393. Of u kan een plaatje aanvragen, natuurlijk, van het Songfestival of totaal iets anders. Wij gaan luisteren, want we hebben het net over de toppers. We gaan het door met Thomas nou, nou, het het van het Songfestival. Making your mind. Star. No, I don't have time to swing No time for laughter Gezellige zongfestivaliedjes hier op ZFM Zandvoort. We breken eventjes in bij de toppers en we maken de medley gewoon zometeen gezellig af. Niet heel erg normaal, maar dat doen we speciaal. Want we hebben een speciaal telefoontje. We hebben niemand, meer, niemand minder dan Franklin Brown aan de telefoon. Goedenavond, Franklin. Een hele goedenavond. Heel erg leuk dat je even tijd voor ons vrij hebt kunnen maken tijdens je optreden door... Ja, ja even, we hebben net even pauze uh, tijdens het optreden, een kwartiertje en dan uh, gaan we zometeen weer het podium op. Ja, het is wel een uh, speciale avond natuurlijk, het Songfestival ja. vanavond op tv. Ja. Daar weet jij alles natuurlijk vanaf. N nou, <laughs> dat denken de mensen wel, maar ik vind, het, uh, ik vind het een heel leuk event. Alleen, ik heb de afgelopen... Uh, ja, tien jaar heb ik alleen maar op die uh, avonden gewoon gespeeld ook. Uh, of ik was met, uh, met een band of ik was met Maxine uh, op pad. Uh, want je hebt heel veel van die speciale feestjes. En dan konden we het meestal niet zien. Dus uh, vanavond ga ik het ook niet zien. Maar vanavond uh, ben ik ervan overtuigd dat hij wel de halve finale gaat halen. Heel makkelijk zelfs. Dus, uh... Wat vind je van het liedje? Ja, zo'n is een leuk liedje, het is een goed liedje. Het is gewoon een goede muzikant, een jongen met een uh, gekke uitstraling, uh, een goede zanger. Ja, weet je wel, dat, uh, dat moet je allemaal hebben. En dat uh, om het plaatje een beetje compleet te maken. Ja, Franklin, ja, ondertussen, las ik uh, vandaag uh, op jouw uh, pagina op uh, social media, uh, dat er een uh, 2000 versie, uh, uh, 2016 versie is uitgekomen van jullie bekende Songfestival hit. Ja, ja, het is uh, dit jaar, deze maand is het 20 jaar geleden. Dat wij uh, met het uh, liedje de eerste keer het Songfestival mochten doen. En het daar ook ja, toch wel uh, goed hebben gedaan. Met een zevende plaats. En wij zijn al twintig jaar hele goede vriendjes uh, samen. Spelen nog steeds samen. De, uh, Maxine is heel erg druk met de Edwin Eversband. band. Uh, theatershows en ik met mijn bandje de Tiny Little Big Band. Maar uh, af en toe vinden we tijd om met elkaar te spelen. Soms doen we bij elkaar mee. Dus ja, we vonden het... Uh, het is wel de tijd om daar uh, aandacht aan te besteden voor onszelf. Gewoon leuk. Gewoon voor de leuk en met een rapper uh, in ja. de hè? Ja, ja, ja, ja, dat vonden we zo grappig. Maxine die kwam daar mee, een echte Brabantse. En zegt, ja, ik, ik wil iets bijzonders doen. Dus uh, zij kwam met een uh, rapper die heeft uh, een aantal maat, uh, heeft die, uh, een aantal titels van songfestival liedjes verwerkt in zijn rap. En ik vond dat uh, erg leuk om te horen. Dus uh, ja, even weer wat anders. Nou, we gaan hem zeker zo meteen nog eventjes draaien. Ik beloof dat in ieder geval, maar we gaan natuurlijk ook... Nou, het nummer waar het mee begonnen is, gaan we natuurlijk even voor jullie draaien. Want uh, ja. dat is toch de eerste keer. En dan de officiële versie. Ja, is helemaal goed, joh. Helemaal goed. Heel erg bedankt uh, voor je tijd en uh, zometeen succes met je optreden. Dankjewel, man. Oké, okay. hoi. Oké, okay, hi. En dames en heren, dit is natuurlijk uh, het wel bekende liedje. De eerste keer. 75 hallo, hallo, hallo, ik ben Maxine Hallo, mijn naam is Franklin Brown En dat is dus ons duo Maxine Gonnie buurmeester voor vrienden en kennissen Met een voorliefde voor de vocale stijl van Barbara Streisand en Roberta Fleck En Franklin Brown die haalde zijn inspiratie vooral weg bij Stevie Wonder en Marvin Gaye de meest gestelde vragen deze week waren ze aan, uh, aan het duo. Zijn jullie getrouwd? Nou, nee dus. En aan Franklin. Wanneer moet je als politieman de straat op? Bij een hoge klassering misschien nooit meer. En bij een lage klassering dinsdagmiddag. Dit is geschreven door Peter van Asten... die in 1984 al Ik hou van jou van Maribel schreef. En Piet Sauer, die in 1983 Sing song voor Bernadette maakte. En ook in 1969 bij Lenny Koer al als gitarist optrad. In het achtergrond ziet u straks van links naar rechts Dwight Muschita, Jodie Piper, Ingrid Simons en Dian Stenders. En dan nu... Veel succes, Nederland. Dank u wel, Aap Nuis. En hier is de dirigent Dick Bakker. Hij dirigeert... De eerste keer voor de eerste keer. De eerste keer van Franklin Brown en Maxime hier op CFM Zandvoort. Leuk dat Franklin eventjes tijd heeft kunnen maken in CFM in de avond live. En moet eventjes te bellen met ons. Hartstikke leuk. Wij gaan uh, natuurlijk uh, luisteren naar uh, de volgende plaat. Die hebben we eigenlijk net niet af kunnen maken. Dat, waren, dat was de toppers medley uh, van het Songfestival. Zullen we hem gewoon lekker even afmaken? Dat kan altijd hier op CFM. Not only close your eyes Pretend it, it's just the two of us again ZFM in de avond live. Heeft u een verzoekje? Dat kan hè. 023 573 0393 Nogmaals, 023 573 0393 Of nog een op Facebook. facebook.com ZFM in de avond live. ZFM in de avond live. Daar luistert u ook naar. Ja, U hoorde de toppers uh, medley met uh, Jody Logan. Ook alweer een tijdje geleden deze medley. Toen was Gore nog bij de toppers. Maar ik merk toch, die chemie die, uh, is toch echt wel met die Gerard Joling. Die in de afgelopen tijd toch weer bij de toppers is. En uh, met Jeroen van der Boom natuurlijk. En René Vroger samen ook een keertje meegedaan aan het Songfestival. Dit is nog steeds het Songfestival uh, uitzending. Um, ja, We gaan nog even proberen het uh, nieuwe liedje uh, te downloaden. Van, uh, van uh, Maxime en uh, Franklin Brown met de eerste keer. Maar dan de nieuwe versie van 2016. Dat had echt een dubbelhit kunnen zijn. En anders doen we hem gewoon volgende week als dubbelhit. Dat beloof ik hierbij. En dan proberen we gewoon een van u nog een keer te bellen. Om meer promotie te kunnen maken van dat singeltje. Wij gaan nog eventjes naar een, een Songfestival liedje luisteren. Ja mensen, dit liedje heeft het niet zo goed gedaan. En um, het was ook uh, totaal de plank misgeslagen. En uh, ja, moeten u maar luisteren. Wat ze daar toen in Parijs achter een boek vers ijs. Het kan ook zijn dat het was met z'n twee boven zee.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 Call this one. Is een leef alsof de morgen niet bestaat, leef. alsof het nooit heeft af is een leef, pak alles wat je kan.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 Cause it all comes down to the sound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 Dotan hoort hier op CFM Zandvoort het lekkerste station op uw regio. En uh, ja, het uh, is een uh, hele gezellige uitzending. En ik maak hem wel een hele grote fout. Want uh, mijn muis ligt aan de andere kant. En de muziek staat op de computer. En dat is me nog nooit <lacht> eerder gebeurd. Nou hoop ik dat wij, uh, dat wij uh, nog een gezellige plaatje klaar hebben liggen hier, hier in de studio. Dat kan vast. En dan uh, komt het uh, heus wel uh, goed. Nee, dat gaat hem niet worden. <laughs> nou, uh, da, ik zet gewoon uh, alle microfoons open en dan hoort u mij vast wel. Het is een heel rare toestand hier op, uh, op de radio. Ik kan hem ook niet uh, pakken. Maar we doen het gewoon even zo. En uh, dat komt uh, helemaal goed. Komt uh, zeker uh, helemaal goed, uh, daar ben ik wel. Uh, we gaan uh, luisteren, namens en heren. Ik heb het geregeld. We, net hadden wij uh, natuurlijk Franklin Brown aan de telefoon. Die 20 of, of, uh, ja, jaar geleden aan het Songfestival deed Samen met Maxine. En net uh, het nummer de eerste keer. En daar is nou net een uh, 2000, uh, 2016 versie van. En dit is hem. meer en meer. Ik sta rechtop in de wind, ben zo blij als een kind. Ik kan met jouw dingen doen. ik heb het hart op de tong. Helemaal aan aarde bewogen, om te kijken in je ogen. In de malen mode van het leven, wil ik jou opnieuw beleven. Waar is de zon? Ik heb het nodig, ja een beetje verliefd is iedereen. Met deze tune sluiten wij de Zongfestival uitzending af met het, uh, ja, met het uh, laatste nummertje natuurlijk. Maar dat doen we met, dus met deze tune. Um, ja, dames en heren, het betekent ook dat het muziekkwartiertje begonnen is. Nog een kwartiertje zijn wij terug de lucht met ZFM in de avond live. En dat betekent dat u uh, plaatjes mag aanvragen op 023 573 0393. Nogmaals 0235730393. 0393. En uh, daar kan u plaatjes op vragen of op onze Facebookpagina facebook.com slash zfm in de avond live. Uh, daar kan u een berichtje in tikken en dan draaien wij uw plaatje. Het moet wel Nederlandse productie zijn. Dus uh, niet Nederlands talig, maar productie. Dus het moet uit Nederland, in Nederland gemaakt zijn. En uh, de eerste aanvraag is van uh, Jeroen Hendricks uit zandvoort En uh, die wil een, een nummer honderd. dat is de titelsong van Utopia, dat is Say Heaven, Say Hell. En uh, ja, over Utopia gesproken, uh, onze, de enige echte Utopiaan van het eerste uur is weer terug in Utopia, dat is Ruud. En wie hem niet kent, moet toch eventjes uh, de, het programma kijken, want het is wel een joker hoor.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 Komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan naar jou. Ja. ja. De festivaluitzending zit erop weer nog steeds. Het versiekelstientje hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Jeroen van der Boom, mag ik dan bij jou? Het was uh, bij de toppers 2015 toen dit een hit werd. Claudia de Brij was er niet helemaal blij mee. Maar na pech, maakt er niet uit. Zo'n mooi liedje mag gecoverd worden. En ook gedraaid hier op CFM Zandvoort in de yeah. avond live. We gaan alweer naar de ene laatste plaats. En dat is John West met uh, Lange Frans. Hier op CFM Zandvoort. Dit klinkt gezellig. John West en Lange Frans. Toen ik jou zag staan. Onder het licht van de maan. Wow. Het was zo mooi. Dat het een droom kon zijn. Heel mijn hart, dat had soms, oh, oh, oh, in vuur en vlam. Ik ben zo blij dat jij in mijn leven kwam. Al een man, nog even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 Zonder jou, jou kan ik niet oh, oh, oh. Doe mij geen verdriet. Daarom vraag ik aan jou. Blijf bij mij. Ik heb maar één vraag. De Vriezer is Bij mij. Oh. De liefde tussen ons. Tussen ons Gaat tussen nooit in voorbij. Van de maand, was, de was zo mooi, dat het net een droom kon zijn, de dus liefste, liefste. niet perfect bent, maar het gerucht doet al jaren de Nu hoor je dat ik met John West ben, dus er wordt gedanst en gefeest en gezond. Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn, op zo'n prachtige dag of vandaag. En ik wil zo graag dat je bij me blijft, want dat het is alles is wat ik de, van, de van de je Het is blijft bij mij. De liefde tussen ons gaat nooit meer voorbij. Blijf, ja, dames en heren, we zijn alweer aan het einde gekomen van, zie je, bij mijn avond live. Ik wil u uh, heel erg bedanken voor weer uh, te luisteren naar deze uh, uitzending. De Songfestival uitzending. Wilt u nog wat laten weten? Dat kan uh, via onze Facebookpagina Facebook.com slash in de avond live. Ik uh, zet ook uh, zometeen uh, het uh, linkje van uh, Franklin Brown zeker eventjes uh, online. En uh, voor de rest, uh, ja, uh, ik hoop u, uh, dat u volgende week weer luistert vanaf... Uh,